Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Maastrichtse koffieshops willen toch weer overleg met burgemeester Hoes. Een brief van de Vereniging van Officiële Koffieshops Maastricht aan de burgemeester en de fractievoorzitters is uitgelekt. De vereniging stelt voor dat de politie-invallen in koffieshops stoppen. Dan zien de koffieshops af van schadeclaims als ze een rechtszaak tegen de gemeente winnen. De oneenigheid in Maastricht gaat over de verkoop van wiet aan buitenlanders.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 De Amerikaanse president Obama is in Moore, Oklahoma... de stad die vorige week zwaar werd getroffen door een tornado. Bij de windhoos van maandag kwamen 24 mensen om het leven. Bijna 400 mensen liepen verwondingen op en zeker 12.000 huizen zijn verwoest. De Franse president Hollande heeft gezegd dat er vooralsnog geen verband lijkt te zijn... tussen de aanslag op een militair in Parijs en die op een militair in Londen een paar dagen geleden...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 Langs de lijnen met Jeroen wordt. Goedenavond, voor de laatste keer rolde de bal vandaag in de Nederlandse competitie. Er moesten nog drie beslissingen vallen in de eredivisie. Het spannendst was het in Kerkrade. En Flederis gaat nu de bal schieten. Belangrijk moment, maar hij gaat erin. Hij gaat erin. Een doelpunt voor Rode. Het is Mark jan die het weer doet. Rode C. ontsnapte vanmiddag aan degradatie... en blijft in de Eredivisie de Limburgers gescheidige gezelschap... van Go Ahead Eagles dat promoveert. Over die ploeg komen we uiteraard zo uitgebreid te spreken. En goede prestaties van drie vrouwelijke sporters vandaag uit Nederland. Kim Polling, Madeleine Meppelink en Nadine Broerse... deden van zijn gesprek in Rusland, Argentinië en Oostenrijk. We gaan dit uur met hen praten. Een andere Nederlandse presteert al maanden juist niet...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 Hij schoot Bayern München gisteren naar de winst in de Champions League. Vandaag werden de Duitser, Duitsers op het uh, vliegveld onthaald. Maar dat liep iets anders dan gepland. Arjen, Arjen, je had je de aankomst iets anders voorgesteld, denk ik. Ja. Wat een weer. is een schrikking. Regen verpeste het onthaal van de kampioensploeg in München. Slecht weer hebben de wielrenners genoeg gehad de afgelopen weken in de ronde van Italië. Vandaag is de laatste dag van de Giro en Bart Voskamp is hier zo direct... om de hele ronde onder de loep te nemen tot 11 uur en langs de lijn. We beginnen met de laatste voetbaldag in het Nederlandse betaald voetbal. Op die laatste dag is de promotie van Go Ahead Eagles een feit geworden... De ploeg van Deventer verloor weliswaar met 1-0 van Volendam, maar de 3-0-overwinning van afgelopen donderdag bleek voldoende. En dat klonk na afloop zo. Ja, dat nummer hoort erbij bij groot feest als het gaat om voetbal. En eenmaal uitgefeest op het veld zocht Frank Wiedaert de trainer op. Dat is Erik ten Hag en die was gedurende de wedstrijd helemaal niet zo zeker van de promotie van zijn ploeg. Zeker in zijn slotfase als zo'n bal nog verkeerd kan vallen. We hadden net even over de wedstrijd uh, Roda Spata, Wat er allemaal niet kan gaan gebeuren dan. Dus uh, dat was wel zaak om uh, erbij te blijven. Om de ploeg scherp te houden. En, uh, maar ze hebben een geweldige onverzettelijkheid en organisatie aan de dag gelegd. En uh, ja, eigenlijk hebben we alleen maar vanuit spellenvattingen. En uh, wat opportunisme, wat, wat kansen, kansjes, mogelijkheden weggegeven. Anderzijds moet ik gewoon zeggen dat wij uh, zelf niet het niveau aan de bal hebben gehaald. waar we normaal gesproken wel kunnen. Maar dat hebben we afgelopen donderdag gezien. Ja, het was een echte finale. Dus was het niet goed. Het was wel een hele nerveuze bedoeling. Voor de goal, na de goal. Eigenlijk was er niks aan de hand qua stand. Maar het was zo'n nerveus gedoe. Voelde je dat ook? Ja, dat is ook wel een beetje logisch. Dit is zo'n jonge ploeg. Die hebben dit allemaal nog uh, nooit meegemaakt. En uh, dus ze zijn er ook geweldig in gegroeid. In het najaar hadden we zo'n wedstrijd absoluut uh, weggegeven. En nu niet. Dat wil zeggen, we hebben natuurlijk met 1-0 verloren. Maar uh, dat was genoeg. Nu zijn jullie eredivisionist voor het eerst in 17 jaar. Wat ontzettend veel betekent in Deventer. Jij bent het na één jaar. Wat betekent dat voor jou? Ja, ik ben geweldig trots op dit team, op mijn staf, op de club, op, op de fans. En uh, ja, iedereen heeft eraan meegewerkt. En uh, we moeten er gewoon uh, toch wel heel even, heel erg goed van gaan genieten. En zeker als het al 17 jaar geduurd heeft. Ja, het feestje net met het voor het uitvak was al uh, bijna onvergetelijk. Ja, dat is prachtig. En dat went nooit, zulke feestjes. Dus, uh, en we moeten op zoek gaan naar meer van dit soort feestjes. Ja, die zullen er nog wel komen de komende dagen. Uh, je was heel lang nog op het veld. Wordt door je spelers uh, de kleedkamer ingedirigeerd. Dan volgt er natuurlijk de traditionele douche... onder het uh, gezang van Messi, Messi. Nou heb ik je zien voetballen. Ben je alles behalve Messi ongeveer. Hoe kom je aan die naam? Nou, uh, dat is ook niet de naam. Maar dat is een beetje de beeldspraak. Die ik met team heb voorgehouden. Aan het begin van het seizoen. Uh, wij zijn een collectief. We moeten van team hebben. We hebben geen Messies. Dus uh, uit, uh, gedrag wat buiten normen en waarden is, dat kan uh, bij dit elftal uh, niet, willen we wat bereiken. En uh, ja, ze moeten in die cirkel blijven en dat hebben ze zo goed gedaan... dat ze aan het eind van het seizoen promoveren. Um, het is een collectief, je hebt geen messies, geen uitblinkers... en dus zeggen ook de mensen binnen de club, dit is het succes van de trainer. Dit is het succes van Erik ten Hag. Hij heeft ons dit uh, laten lukken. Nou, ik zeg net, we hebben geen messies en ook de trainer niet... Dat had je zelf ook al vastgesteld. Maar in het elftal, daar heb ik wel uitblinkers gezien dit jaar. Attractieve spelers en ik denk, denk heel veel spelers die potentieel eredivisie zijn. En een trainer die potentieel eredivisie is? Ja, dat moeten anderen maar beoordelen. Maar ik zal er alles aan doen. Hè. Elke dag zal ik mijn stinkende best doen. En, hè, we zullen erover nadenken om het uh, zo goed mogelijk te laten slagen. Erik Ten Hag, ontslagen bij PSV als assistent van Fred Rutte. En nu doet hij het goed met één promotie. Met de Eagles naar de eredivisie. We gaan erover doorpraten met John Oudewestling, Mr. Go-ahead. Van 1969 tot 84 speelde hij, 415 wedstrijden voor de club uit Deventer. De. En dus, meneer Oudewestling, heeft u een prachtige dag vandaag, denk ik, hè? Ja, uiteraard zeg, het was geweldig. Goedenavond nog en Goedenavond. natuurlijk van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Wat doet dat nou met een op- en top clubman als u? Ja, het geeft een goed gevoel natuurlijk. En uh, ja, ik ben ook blij voor de club uh, dat we eindelijk weer op het volks niveau zijn gekomen. En uh, ja, ze hebben het gewoon afgelopen jaar, maar zeker de laatste drie, vier maanden, hebben ze het, goed, hebben ze het gewoon echt goed gedaan. En uh, je zag ook het, het spel steeds beter worden. Je zag dingen terugkomen. Constructieve allemaal. En, en uh, ja, ook wel de visie het, maar in ieder geval uh, een beloning voor het goede spel. Ja. En in de na-competitie ging het eigenlijk per, per, per wedstrijd beter. Op, op wiens konto komt dat? Is dat de ploeg? Is dat Erik ten Hag? Is dat de club zelf? Ja, tuurlijk. Je ziet altijd de hand van de trainer erin. En uh, dat was in eerste instantie natuurlijk best wel moeilijk voor Erik. Omdat je ja, allemaal vreemde jongens bij elkaar hebt. om daar een eenheid van de smeden is niet eenvoudig. Daarbij uh, zijn er nog weer wat spelers weggevallen. Joey Zuk is nog verkocht in de tussentijd. En uh, ja, uh, het is de laatste jaren toch een beetje een duiventil geweest en ook dit jaar wel. Uh, veel spelers en veel uitproberen, maar hij had, ja, toch de laatste weken had hij het elftal wel staan, had ik zo het idee. Ja, um, u heeft er natuurlijk 17 jaar lang op moeten wachten en met u heel veel mensen natuurlijk, heel veel fans, heel veel clubmensen. Ja. Heeft u er ook op gehoopt ieder jaar weer dat het een keer weer zou lukken om terug te komen in de divisie? Nou, op gehoopt elk jaar weer niet. Uh, ik bedoel, je, je bent natuurlijk niet op je achterhoofd gevallen. En ik heb zelf ook drie jaar in het bestuur gezeten, dus ik weet al een beetje hoe de ze lopen. Ja. Uh, daar komt bij dat Corret inmiddels een hele, uh, qua structuur, een hele eenvoudige club is geworden met slechts één elfstal. En een jeugdopleiding samen met Twente en Heracles, nou, dat spreekt mij helemaal niet aan. En uh, ja, dan moet je vaak uh, roeien met de riemen die je hebt. Uh, je kunt uh, moeilijk geld maken uh, uit je transfers en dergelijke, omdat spelers over het algemeen niet van jou zijn. Uh, ja, dan, dan, en dan zie je het spel met elk jaar weer nieuwe spelers. Je ziet er eigenlijk weinig groeien. En ik moet zeggen dat uh, Erik en Haag dit jaar best wel een uh, huzare uh, ja. stukje heeft geleverd. Ja. Maar als ik u zo beluister, dan ziet het er eigenlijk, om meteen maar even vooruit te kijken, er niet zo denderend uit volgend seizoen. Nou, dat is helemaal structuur. Niet. Ja, nee, dat klopt. Uh, achter de schermen zijn, uh, is men ook druk mm, bezig om te kijken en te proberen om er weer een, een fatsoenlijke club van te maken. In ieder geval een club met een staat, met een, met een uh, eigen jeugd. En ik hoop dat dat lukt. Ja, dat en, gaat uh, wel gebeuren, eigen jeugd weer, niet die, die combinatie? Nou ja, daar is sprake van. Ik kan daar ook verder niks over zeggen, want ik ben geen bestuursleven. Nee. Ik ben geen commissaris. U weet alles, hè, meneer? Ja, U weet. Maar goed, dat is ook een beetje aan de, aan de club. Waar, ben je, uh, waar wil je naartoe en, en uh, hoe wil je het gaan opzetten? En, en wat zijn de mogelijkheden? Hoe is het te realiseren? Kijk, go Ahead is natuurlijk geen rijke club, we zijn niet arm. Maar uh, we hebben in ieder geval geen schulden, maar ja, we hebben natuurlijk niet een al te grote begroting. Uh, nou ja, goed, uh, wat voor ruimtes in de exploitatie en, en wat komt er nog allemaal op je af? Ja. Nou, dat zijn dus allemaal uh, overwegingen en, en dingen die je mee moet nemen naar het volgende seizoen toe. Er wordt hard aan gewerkt uh, om go Ahead uh, voor een langere periode op het hoogste niveau uh, aan het voetballen te houden. Ja. Dat idee heb ik in ieder geval wel, ja. Ik wil nog even terug naar, naar, naar, naar uw tijd. 15 ja. jaar lang uh, gespeeld op het, uh, uh, uh, op het niveau met GoHad. Ja, uh, 19 jaar. Herstel, 19 jaar. 19 jaar, dan heb ik het hier niet goed. 68 tot 86, tot en met 86. Kijk, dan dus ja. het staat het op mijn papiertje niet goed. Het is in ieder geval ontzettend lang. <lacht> nou, <dat> geeft niet. <lacht> ja, <is heel lacht> uh, wat voor periode ja. was dat? Want het is een traditieclub, hè, lezen we ook, ook, ook weer. Uh, ik kan het nog van mijn jeugd ja. herinneren, maar uh, heel veel luisterers misschien niet. Vertelt u eens over uw periode daar, in Deventer? Nou, ik ben in 68 begonnen, uh, onder Jo Brand en Vadrong. Uh, en van omdat hij later nog boschort is geworden. Ja. Uh, ja, dat was een prachtige tijd. We speelden de derde vierde van Nederland. En ik maakte inderdaad in uh, 69. Ik was toch acht niet ja, aan mijn debuut, Ajax uit zal het nooit vergeten. Ja, en, nou, en vanaf dat seizoen, dus uh, zeg maar uh, 69, 70, uh, ja, onafgebroken de, de, uh, in de selectie gezeten. Weliswaar twee keer over een, een, een langdurige blessure gehad, een beenbreuk en een armbreuk. Maar goed, die club die ontwikkelde zich toen de tijd nog allemaal prima. Tot eigenlijk uh, begin jaren 70, toen werden we een stichting, toen werd de, de, de club afgescheiden van de amateurs. En dat is uiteindelijk ja, de, toch ook wel een beetje de doodsteek voor deze club geworden. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, uh, dat jaar 86 ben ik gestopt. Toen moesten alle oudere spelers, ik was inmiddels 36, 37, dus het was ook wel mijn tijd. En het jaar erop zijn ze gedegradeerd en het heeft toen toch wel een paar jaar geduurd om weer terug te komen. 86 zijn nog drie jaar terug geweest, uh, of vier jaar misschien. En daarna in, dacht ik, 96 of 97 weer erom gedegradeerd. Nou ja, nu dus weer gepromoveerd. Dus, ja. Uh, ja. Geen schulden. Uh, de club is gezond, er wordt gewerkt aan een nieuwe structuur. Uh, u ziet het zonnig tegemoet. Nou ja, best wel. Ik, ik, ik, er is uh, een nieuwe voorzitter, een, nieuwe bestuursleden. Uh, vol enthousiasme gaan ze de, de schouders onderzetten, heb ik begrepen. En uh, ja, ik ben daar wel. Uh, het geeft mij in ieder geval een warm gevoel. Dat hetgeen waar ze mee bezig zijn. En, en ja, ik, ik hoop dat. Uh, dat het inderdaad uh, gerealiseerd kan worden en uh, dat je een wat uh, breder steun krijgt uh, vanuit het bedrijfsleven, vanuit de gemeente en nou, van, van alle gelederingen. En uh, ja, nou, de, de, de stedendriehoek ligt open wat dat betreft. De Apeldoorn heeft geen betaald voetbal meer. Nee. Dus misschien vind je daar ook wel een hoop enthousiastelingen. En ja, Zutphen is toch ook een aardige gemeente. Dus je hebt uh, alles bij elkaar zo'n zo ja, 350 tot 400.000 mensen potentieel waar je uit moet moet putten, nou ja, dat moet een gouden zijn, denk ik zo. Nou, ik wens u daarbij veel succes... en geniet eerst nog maar eens even... van vandaag, van de promotie, naar de Eredivisie. Tot okay, de oude wens, Bedankt uh, voor uh, dit moment. Ja, uh, er uh, had nog een Eerste ploeg kunnen promoveren vandaag. En het, het leek het lange tijd ook op... dat Sparta voor die stunt zou gaan zorgen tegen Roda. Thuis was het 0-0. In Kerkrade kwamen de Rotterdammers met 1-0 voor. Uiteindelijk verloren ze in extremis met 2-1 van Roda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 een shirt uit en dat maakt natuurlijk allemaal niet uit, want hij is helemaal uitzinnig van vreugde. Ja, Danilo heel hard en hoog naar voren en dan gaan de handen omhoog en dan gaan de mensen hier het veld op. Rodi EC blijft in de eredivisie. Sparta was er zo dichtbij. Henk ten Katen peent de katakomben in en dan komen supporters met vlaggen hier het veld op. Mensen zijn echt ontroerd. Zeker als je zo'n zinderend een slot hebt. voor het thuiswedstrijd ging het makkelijker af. Maar... Uh...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 De afgelopen wedstrijden, de laatste wedstrijden. Hij zal de club ook gaan verlaten. Om het voetbal helemaal even compleet te maken. Vandaag werd ook het laatste ticket voor Europees voetbal vergeven. FC Utrecht gaat Europa in. In de eigen golf Waar het volstond een kleine nederlaag tegen Twente. Het werd 2-1 voor de Tukkers. 2-0 was het in Twente voor Utrecht. Afgelopen donderdag. En dat was dus genoeg voor Jan Wouters en zijn ploeg. 18 juli begint Utrecht nu. In de tweede voorronde van het Europees voetbal, de Europa League. Goed, Eredivisie zit erop. De eerste dag van Roland Garros was er vandaag. Die kende weinig Nederlands succes, zeg maar gerust helemaal niets. Ranska Rus ging er kansloos af, kansloos af tegen Sarah Erani. Kiki Bertens deed het een stuk beter tegen Sorana Xyrstea. Maar uh, het was niet genoeg voor de winst. In Parijs zit Jan Roels en naast hem... Fed cup captain Manon Bollegraf. bij de Goedenavond. Goedenavond, Jules. Goedenavond. Teleurstelende resultaten, Manon, neem ik aan voor jou ook. Had je meer verwacht? Ja, ja en nee, uh, ze waren allebei, uh, zowel Kiki als Aranska hadden hele zware tegenstanders. Mm -hmm. Waarbij uh, Aranska tegen de nummer vijf van de wereld moest. Dus dan weet je dat het heel erg moeilijk gaat worden. Uh, Kiki die, uh, die had zeker kansen, uh, maar ja, alleen heeft ze ze niet gepakt. Dus uh, ja, jammer dat ze allebei in de eerste ronde eruit liggen nu. Ja, want Bertens, uh, Jan, gaat strijdend ten onder. Uh, heeft zij laten zien volgens jou dat ze uh, de top, niveau top 30, in zich heeft? Ja, dat vind ik wel. Het is een uh, meisje met enorm veel power. Ruwe diamant. Alleen ze heeft uh, ja, de wedstrijd eigenlijk heel lelijk verloren. Ze had kansen in die tweede set om het, om het af te maken. Won de eerste met, met 7-5. Verlies dan die tweede met, met 7-5. En dan zie je toch de vertwijfeling toeslaan. Het ritme is weg. En dan is Kirstea een vechtersbaas. En haalt die derde set eruit met, met 6-2. Maar dat was, is wel het verhaal, Manon, denk ik. Dat ze dus kansen heeft gehad. Maar dan toch denk ik ook de ervaring mist op dit niveau. Hè, in de eerste ronde Roland Garros tegen een geplaatste speler. 26e geplaatste ja. Dat ze dan een ervaring mist om het af te maken. Want die kansen heeft ze absoluut gehad. Wel 15 of 20 kansen. Ja, ze heeft natuurlijk voor de wedstrijd geserveerd. En dan komen de drie dubbele fouten. Dus 5-4 tweede set. ja. 5-4 tweede set. Dus uh, je weet gewoon dat ze heel graag ja, voor het eerst een, een wedstrijd in het hoofdtoernooi van Roland Garros wil winnen. Uh, en dan pakt ze zich toch goed uh, en komt 2-0 voor de uh, derde set. Maar dan verliest ze gewoon uh, zes uh, games op rij. En ik, ik denk wel dat uh, als je weet waar zij mee bezig is. Met verandering van bepaalde slagen en, en haar spel. Heb je het over de service? Uh, nee, dan heb ik het over de service, maar ik heb het vooral ook over de voorhand. Waarbij uh, haar coaches willen dat zij wat meer door de bal en wat dwingender speelt. Ja, Martin van den Brugge en Christian de Jongens zijn dat. Ja, absoluut. En uh, ja, dan zie je gewoon dat ze dat wel probeert. Alleen bij vlagen gaat het niet goed. En nu had ze een bepaalde periode in de derde set dat het echt niet ging. Waardoor oh. ze veel unforced errors maakte. En juist Christea uh, ja, ging wat zever uh, wat spelen. 54 onnodige fouten, is dat niet te veel? Dat is veel, maar ik denk dat het wel past binnen het proces waarin zij nu zit. En ik vind het knap dat ze toch gewoon doorgaat. Uh, ze weten dat ze dat moet accepteren nu. Ja, en in de toekomst, als die voorhand helemaal goed zit... dan denk ik dat zij daar enorm van zal, zal profiteren. Want ze is gewoon in haar spel aan het investeren nu. En dan zie je ook dat ze aan het werk is met die, met die service. Tien dubbele fouten, ja. ook veel. Oh, je hebt het over drie sets, maar toch? Ja, dat klopt. Maar goed, als je serveert voor de, voor de wedstrijd... en je slaat er dan al drie... Dan blijven er nog zeven over voor die andere drie sets. Tuurlijk, het is te veel. Maar het zijn gewoon dingen waar zij nog mee aan het werk is. En ja, dan komt er een stukje spanning uh, komt erbij en dan uh, durf je misschien niet zo goed meer. Ja, dan ga je fouten maken. Top 30 speelster uh, Manon, ja. zeg ik. Absoluut. absoluut. Wat moet er nu gebeuren de komende maanden? Doorgaan waar ze mee bezig zijn. Uh, het is geen drama dat je van de nummer 26 van de wereld verliest. Je serveert voor de wedstrijd. Dus dat betekent uh, goede of geen dubbele fouten. Dan heeft ze een reële kans om gewoon die wedstrijd te winnen. Ik denk dat zij met, uh, met Martin en met Christian uh, op de goede weg is. En uh, gewoon doorgaan. Dit is even teleurstellend. Maar tot nu toe heeft ze een, een prima jaar. Ze heeft al haar punten van het gewonnen toernooi van vorig jaar. Nou ja, daar, daar is ze redelijk doorgekomen qua verdediging. Dus uh, ik denk dat Kiki gewoon helemaal op de goede weg is.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 mezelf te verbeteren en uh, dan hoop ik dat de resultaten vanzelf komen. Dus Aranska Rus, ze verloor dus met 6-1, 6-2 van Sarah en Rani. Uh, Jan en Manon, uh, deze nederlaag ligt natuurlijk in de lijn der verwachting, zeker als je haar seizoen ziet. Hè. Het gaat gewoon niet goed met Rus. Nee, dramatisch seizoen. Eén WTA-wedstrijd gewonnen sinds augustus vorig jaar. Twee potjes in de Fed Cup. Uh, en naar mijn mening, uh, Manon, zonder een greintje zelfvertrouwen op de baan vandaag. Dan nou speelt ze wel tegen een wereldtopper. Oké, okay, Erani, vorig jaar finaliste, verloor van Sharapova hier. Maar toch, het zelfvertrouwen is zo ver te zoeken bij haar. Uh, Bettens heeft een mental coach gehad om er ook te helpen buiten de baan. Daar is ze heel open over, heeft het goed gedaan. Ik zou zeggen, naar Arantxa toe, ga ook eens kijken in die richting. Ja, nou kijk, het lijkt me logisch dat jij vanaf augustus één wedstrijd wint. Dat je zonder zelfvertrouwen op de baan staat. Dat, dat begrijp ik voorkomen. Uh, moet ook zeggen, als je haar ziet trainen, dan is er niks aan de hand. De trainingen die gaan goed. Um, wat zij nodig heeft, is gewoon een aantal wedstrijden op rij die ze kan winnen. Misschien in wat, uh, wat kleinere toernooien die, uh, zeg maar, ook voor haar naar... Wimmelden een beetje eraan komen. Heb je het over het ITF-toernooi? het ja, ITF-toernooi om gewoon weer wat wedstrijdritme op te doen. Dus een treetje lager dan het WTA-toernooi? Precies. En uh, ja, haar ranking zal ook, hè, wat ze punten verloren heeft... Uh, of gaat verliezen van vorig jaar. Ja, ze zakt nu naar de 140ste. Ja. ze op de ranglijst. En ja. als ze in Londen eruit ligt meteen de eerste ronde... dan gaat het richting de 200. Ja, nou ja, dat, dat weet Aranska ook. En daar doet ze ook helemaal niet moeilijk over. Zij realiseert zich ook dat het uh, beter moet. En anders moet. En uh, ja goed, het is wel uh, de, qua mentale training... Ja, het zou kunnen helpen, maar je moet daar open voor staan. En... Uh ik moet zeggen, ja, ik uh, zou vanavond even een, een etentje met de Ranska hebben. Um, goed, dat hebben we even verschoven. Maar, uh, genoeg tijd, nog om genoeg tijd om nog even met haar te praten. Genoeg tijd om nog even met haar te babbelen. Om te Is kijken. dat een belangrijk punt voor jou ook? In hoeverre ze daarvoor open staat? Het moet altijd in alle tijden bij de speler uh, zelf komen. Ik kan van alles adviseren. Maar als zij er niet voor open voor staat, dan helpt het ook niet. Dus, uh, maar ik denk, ja... Het, het is moeilijk. Het, het moet zeker uh, bij de speler uh, vandaan komen. Ik denk aan de andere kant ook dat als Aranska... Uh, die is niet voor niks uh, nummer 60 van de wereld geweest... die kan echt wel tennissen. En het kan niet in één keer weg zijn. Dus op het moment dat zij dat vertrouwen weer terugkrijgt. En voor een sporter is dat gewoon door te winnen. In hoeverre is Hugo Ecker de juiste man? Want ze heeft een beetje gezocht. Hè? Ze heeft gewerkt met Freddy ja. Hemmers. Dat, ja. dat werkte niet, Freddy Hemmers junior. Nu Hugo Ecker, de oude coach eigenlijk, uh, hoe zie je die samenwerking? Nou, ik denk dat het heel goed is. Uh, zij heeft heel veel vertrouwen in Hugo. Hugo heeft altijd heel veel met haar gewerkt uh, toen ze bij de Bond trainde. Dus ik vind het eigenlijk een hele logische keuze dat zij naar hem uh, terug is gegaan. Hij kent haar als geen ander. En uh, ja, uiteindelijk uh, zal die er wel op de rit krijgen, maar ja, in deze situatie waarin het nu zit, zal Aranska het echt zelf moeten doen. Mm -hmm. Ze moet ja. zelf die baan op gaan en zeggen: Nou, streep eronder. En dan ga ik durven slaan. Want die service, daar kan iedereen het over hebben. Maar ik weet dat het een ongelooflijk wapen kan zijn. En die ben je niet zomaar. Maar die uitzicht bij vrouwen bij vrouwentennis: vooral vaak uh, gebrek aan zelfvertrouwen. In die ja. opslag zeven dubbele fouten. Ja. Nou, in die, in die twee rappe setjes uh, ja. in vijftig minuten, dat is veel. Dat is veel, maar het is al veel beter dan een paar maanden geleden. Dus uh, ik vind dat je daar ook uh, naar moet kijken. En is uh, ja, al in de training, gaat die goed? Dus het, het zit inderdaad uh, het zelfvertrouwen de onzekerheid tussen de oren. En ze zal op de baan moeten gaan staan en zeggen... nou ben ik er klaar mee en ik sla die bal, uh, dan maar uit. Maar ik moet daar even doorheen. En uh, ik, denk dat, uh, ik hoop dat dat moment voor haar snel is aangekomen. Nederlandse vrouwen uh, liggen er dus uit. Uh, Jan, wat kunnen we morgen verwachten? Morgen krijgen we Igor Seisling tegen Jurgen Meltzer, de Oostenrijker. Seisling speelt uh, behoorlijk vroeg. Om 11 uur al gaat hij de baan op. Geen camera's langs de baan, dat is jammer. En uh, we krijgen Kenny de Schepper, de Fransman, de nummer 91 van de wereld tegen Robin Haase. En we dichten zowel Seisling, uh, die het goed heeft gedaan in Düsseldorf. Daar heeft hij de halve finale gehaald van een ATP-toernooi vorige week. En Robin Haase, goede kansen toe, Jeroen. Dus morgen wellicht betere resultaten dan vandaag. Oké, okay, Jan, dankjewel. Jan Roels en Manon Bollegraf. Bayern München is weer thuis. De selectie kwam begin van de avond aan op het vliegveld van München aankomst van het vliegtuig was alleen voor pers en een paar genodigden toegankelijk. Alle fans in München hadden een dag na de winst in de Champions League... helaas geen kans om hun helden te begroeten. Al hadden velen daar natuurlijk wel op geho gehoopt. Correspondent Tim de Wit was op het vliegveld van München. En daar gaat de vliegtuigdeur open. En daar komt Joep Haikens naar buiten... met de Europa Cup 1, met de Champions League...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 De fans ook te vieren. Zich korts hier zien te lassen, wou voor die fans ich, schon echt fair gewesen zijn. Ja. Hoe is de stem? Mijn stem is uh, volkomen. weg. Ik heb ze gestern in de Allianz Arena gelaten. Nou, deze mevrouw zegt ik heb mijn stem in de Allianz Arena achtergelaten. Daar heb ik met 45.000 fans de wedstrijd gekeken. Het was een geweldige sfeer. En tot diep in de nacht hebben we doorgefeest in München. Ik was gestern echt bij en heb echt metgefieberd. We staan achter Bayern in goede en in slechte tijden. Dus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 Cosby, Stills en Nash, de Marrakesh Express. Madeleine Meppelink en Sophie van Gestol hebben het Grand Slam toernooi in Corrientes op hun naam geschreven. In de finale op het Argentijnse zand werd het Braziliaanse tweetal Betnarchuk Antonelli verslagen. En dus hebben we nu Madeleine Meppelink aan de telefoon. Madeleine, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zijn jullie nog druk bezig met het feest of is het al klaar? Nee, dat is wel klaar bij ons het ook de volgende dag. En, uh, we zijn ons druk maken om, uh, ja, aan het inpakken om weer te vertrekken richting Nederland. Ja, um, Jullie presteren al erg goed in Japan. China, twee keer vierde. Uh, uh, ja, dan, zit je dan op zo'n overwinning als uh, in Argentinië te, te wachten eigenlijk? Ja, we hopen natuurlijk wel heel graag dat we een keer een medaille zouden pakken. vierde is natuurlijk echt een hele vervelende plaats. Het ja. is net niks. En, uh, je ruikt aan de medailles, maar je krijgt ze niet... En, uh, ja, we hadden gewoon dit toernooi toen we weer de halve finales bereikten. hadden we echt zoiets van: we gaan ervoor en we willen hem gewoon winnen. Ja. Ja, en dat dan drukt is natuurlijk echt super gaaf. Een Grand Slam hè? Is, een, is, een, is een groot toernooi. Stond er veel spanning op op de finale, bij jullie? Um, nou, het viel eigenlijk mee. Ik had, ik had verwacht dat ik misschien wat meer gespannen zou zijn. Maar uh, dat was onze derde wedstrijd ook al van de dag. Dus we waren allebei wel vermoeid. En je weet natuurlijk dat de tegenstander dat ook is. Dus, uh, ja, we, hadden gewoon, we gingen er volle bak in en dat werkte en dat is goed afgelopen. Ja, jullie staan er nu ook echt daadwerkelijk. Hè? Uh, dit toernooi zonder setverlies. Uh, je bent de nummer 1 van de wereldranglijst. Uh, klikt het nu zo goed? Hebben jullie het te pakken nu? <laughs> Ik hoop het. <laughs> nee, uh, we hebben het afgelopen winter heel hard getraind. We hebben een nieuwe bondcoach Morf Bouw. En ja, die heeft gewoon echt wel weer een nieuwe aanpassing aan ons spel gebracht. En ook zeker het mentale vlak. Want hij heeft sportpsychologie als achtergrond. En dat heeft voor ons gewoon heel erg bijgedragen aan ons spel. Oké, okay. hij, hij is een beetje de sleutel tot succes. Ja, ik denk wel dat hij echt bij heeft gedragen. Ook al hebben we met Victor Antiloff hebben we ook echt drie jaar lang heel hard getraind en we hadden echt een stijgende lijn te pakken. En ja, ik ben blij dat we dat afgelopen winter en gewoon dit seizoen door kunnen zetten. Want dat valt altijd natuurlijk een beetje afwachten. Ja, um, en, en, en, en jullie konden daarop doorbouwen met hem, met die morfbouws? Ja, ja, ja, duidelijk. En hij, ja, we kenden hem sowieso al op de Tour. Maar na de Olympische Spelen zijn er gewoon veranderingen in onze coachpool ge, uh, gekomen binnen Bietzim Holland. En uh, ja, we hebben met hem heel hard getraind. En het klikt goed, dus dat is... Uh, dat. Uh, ja, dat levert bijzondere resultaat op. Ja, eh, nummer één op de wereldranglijst, zo'n Grand Slam op zak. En dan over twee weken het Grand Slam in Den Haag. Eh, op het stand van Scheveningen, dat neem ik aan een belangrijk toernooi voor jullie. Ja, zeker. Ja. We kijken er echt naar uit. En uh, we hopen dat het mooi weer is, want nou. het is nu nog een beetje koud <laughs> Hoorden we allemaal uit Nederland. En, uh, het is wezenlijk, ja, ja. Het is voor ons echt... Uh, ja, gewoon daar hopelijk weer gewoon een goede prestatie neerzetten. En het blijft altijd, zeker in onze sport, is het gewoon toernooi per toernooi. Het lijkt mm -hmm. altijd een beetje op tennis. En uh, ja, we gaan, hopen voor ons thuispubliek zeker een mooie prestatie neerzetten. Over twee weken. Op het stand in Scheveningen gaat dat zien. Meppeling van Gestel, een wereldduo. Oké. Okay. Madelein Meppeling, dank je wel. En een goede, een goede terugvlucht. Ja, dank je. Bye bye. Wij kunnen in één moeite door met de Giro d'Italia. Die zit erop. Vincenzo Nibali wint een ronde die eigenlijk grotendeels werd vrede in de regen en in de sneeuw. We hadden het al over het slechte weer. Ook in Italië was het beroerd. Is het nog steeds niet helemaal denderend. Bart Volskamp in de studio. Uh, Bart Nibeli, uh, ondanks alles, gewoon wel absoluut de sterkste hè, geweest de afgelopen weken. Ja, de eerste weken de meest constante. En uh, als je vervolgens een klimtijdrit weet, is het super. En als je het nog in, een, in, de, in de lastige bergrit afmaakt en iedereen naar het wiel rijdt, ja, dan heb je het meer als verdiend. Ja, waar, waar, wat blijft bij jou het meest hangen? Die, die ja, wat jij zegt, het nou, weer... de, de, de sneeuw is wel extreem natuurlijk. Kijk, ja, regen, dat gebeurt wel vaker. Maar dat gewoon een totale bergritten hè, over de Cavia en de Stelvio vrijdag volledig ertussen uitgehaald. Ik was zelf aan het fietsen. Ik had me echt verheugd om s'avonds lekker voor de TV te zitten. Een mooie bergrit te kijken. Ja, naast dat eruit gaat, dat is, dat is uniek en dat is gewoon heel jammer. Ja, had dus dat daar... iets veranderd, denk je, in het nee, verloop van nou, de ronde? Nou ja, goed. Jij ja, zou kunnen denken, Evans is toch een beetje door het ijs gezakt op het laatst. Natuurlijk, hij is tweede, van de tweede naar de derde plek. Dus heel misschien dat het podium een beetje anders had uitgezien. Maar voor de rest, de winnaar was er niet anders om geweest. Nee, voor de organisatie een drama natuurlijk, dit... Ja, want want nou ja, de Giro was niet echt de Giro. De Giro was niet echt de Giro. En uh, er is eigenlijk ingezet op natuurlijk hele mooie bergritten. En uh, dus als liefhebber van het wielrennen kijken wij daarna. En als dat mm -hmm. weg wordt gehaald is het jammer. Hè? Daarentegen hebben we natuurlijk hele mooie besneeuwde bergen gezien. Toeristische plaatjes, bevroren renners en uh, mooie verhalen. Maar, ja, ja. De ene concurrent naar de andere viel weg eigenlijk. Hè? Ja. Voor, voor, voor Nibali. Dat was natuurlijk voor hem wel uh, prettig. Maar heeft hij dan wel echt serieuze concurrentie gehad, vind je? Ja goed, wat, wat, je weet niet wat het was geweest als we een droge Giro hadden gehad. Wat dan natuurlijk met Wiggins hadden we natuurlijk uh, wel een hele grote gehad... die misschien uh, wel het kunnen, kunnen winnen. Ja, Rijder Hesjedal is, is weggevallen. Mij nog niet helemaal duidelijk waarom Het last van zijn rug of van zijn heup, dus die valt weg. Ja, Gees ging denk ik niet in staat om, uh, om daar te winnen. Maar goed, ja, wat, wat had hij gedaan als het droog was geweest? Ik weet ja. het niet. Nou, laten we eerst eens even Wiggins erbij pakken. Uh, hij zou dit jaar wel eventjes doen, zei hij. Want uh, als zijn kaarten op de Giro... Um, Waar is het helemaal misgegaan met hem? Nou ja, het is natuurlijk vrij snel in het begin misgegaan. Uh, dat er een regenrit was. En uh, hij maakt een slippertje, wordt daarna nerveus. Uh, hij glijdt een keer weg en valt een keer. Hij durft gewoon helemaal niet meer naar beneden. Daar vloor hij al een keer 55 seconden. Toen hebben, dat toen was ja. wel bizar, hè? Die, die, die, hij, ja, dat was een, net een... Een, een, uh, een vierkant naar beneden, hè? Net als of iemand totaal geen ervaring had. Zo stuur je naar beneden. Ja, hij durfde gewoon een bocht niet meer in te draaien. Zo'n was... ervaren wielrenner. Ja, die draait al even mee. Een, een goede pistier, een goede baanrenner geweest. Wel iemand met durf normaal gezegd. Iemand die ook goed kan dalen. Maar goed, ik weet dat ervaringen ervaring als je één keer glijdt is het vertrouwen weg. Maar dat heeft bij hem heel lang geduurd. Hij heeft het in de tijdrit wel behoorlijk recht gezet. Want die liet hij toch zien dat ja. hij had kon fietsen. Dus nou, toen hadden we allemaal de hoop. Ze zouden er nou wel doorheen zijn. Maar ja, hij is er nooit meer bovenop gekomen. Nee, en um, wat betekent dat dan voor de Tour? Hè? Want... Nou, voor, de tour ben ik heel, nou die, voor de Tour ben ik heel blij die, die om. Hè, want, ploeg, uh, he? We hadden natuurlijk een, rol, een rol, rolverdeling. Vorig jaar was het natuurlijk uh, uh, Wiggins-Vroem. En uh, Vroem liet vorig jaar zien dat hij eigenlijk al zijn baas, ah, zijn, zijn alles, baas de baas was. Ja. En, uh, ja, en dit jaar gaat Wiggins, uh, zou Wiggins natuurlijk... Of zou Vroem voor, voor zijn eigen kans mogen rijden. Maar ja... Als je Wiggins heet en je kunt de Tour winnen, winnen... Ja, dan laat je dat ook niet liggen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Dat is natuurlijk wel weer het, het leuke ervan. Dat, dat gaat gewoon een strijd worden waarschijnlijk? dat ja, dus je kunt ja. het niet maken om Vroom uh, als Knecht uh, te nee, laten gaan? Nee, ze beginnen op Corsica. Dus het, het begin van de Tour is al vrij lastig. Dus het kan best wel ja. zijn dat het uh, zich wat uitfiltert in het begin. Maar ik hoop het niet. Ik hoop dat het op het einde toe uh, spannend uh, wordt. En dat het gewoon een strijd wordt tussen die twee in ieder geval. Want ik zou ook niet kan weten... Kan de ploeg ook zwakker zo'n strijd, toch? Ja, dat, dat kan natuurlijk wel een beetje, beetje wat we ooit met de Oostzorg ook e hebben gezien. Hè? Ja, ja, ja dat, dat kan ook zeker. Maar goed, ik ben heel benieuwd. Ik ik zou, ik zou mijn, mijn geld ook. Ik weet ook niet op wie ik mijn geld moet gaan zetten in de tour. Nee, uh, dat is voor later zorg. Eerst maar eens even Robert ja. Geesink. Daar zet je je geld waarschijnlijk ook niet op in de tour. Nee, maar dat had ik toch al niet gedaan. Ik had wel een beetje de hoop dat hij hier wat beter eruit zou springen. Nou ja, goed, hij heeft natuurlijk wel omstandigheden tegen. Maar hij heeft de klassiekers laten liggen. Uh, om hier in de Giro toch ja, minimaal top 5 en hopelijk een top 3 te rijden. Nou goed, dat is niet gelukt. Dat heeft natuurlijk een beetje te maken ook met het weer. Maar ja. Aan de andere kant denk ik, van er zijn een hoop toppers... Die, uh, die zijn wel goed op de been gebleven, letterlijk en figuurlijk. Dus ja, dat is toch jammer. Ja, hoe, moet je, hoe moet je hem naar de, naar de toer laten gaan? Ik denk echt compleet in een vrije rol. Uh, laat Mollen maar die druk maar een beetje dragen, die zal het wat beter kunnen. Maar voor de rest gewoon lekker in de aanval. En dan moet ik zeggen, uh, dat vind ik wel mooi. Hij heeft de draad wel goed opgepakt na zijn inzinking. Uh, hij heeft weliswaar nog bijna voor een, uh, voor een etappe zegen die gaan. Had hij pech. Dus ja. ik denk dat je hem geen druk moet opleggen en lekker moet laten fietsen. Absoluut, maar we kunnen toch ook wel een, een, een streep zetten door zijn uh, de klassementsambities in grote rondes. Ik zet nu niet, dat is nu wel duidelijk, toch? In principe wel. Ik, als ik ploegleider was of manager... of als ik het hem mocht uh, vertellen wat hij zo, zou moeten doen... dan zou ik hem compleet vrij laten in een, uh, in een Tour de France. Misschien uh, een, een, een, een kameraad van hem gewoon op de achtergrond blijven. nou, let een beetje op hem. Maar dan moet hij eigenlijk niet eens zien. Totaal zonder druk, lekker fietsen. En probeer ergens gewoon voor een etappe te gaan. En mocht hij toch zo goed zijn... en, en door misschien een vluchtgroep... Uh, uh, dat hij toch in het klassement komt. Maar ik zou absoluut geen, uh, ja, geen, geen de klassement laten ruiken. Is toch te hoog hem om het klassement... Om een ja, goed als met te rijden. Nou ja, misschien wat hij zelf ook wel zegt. Misschien, uh, misschien uh, liggen zijn grenzen wat lager... dan dat iedereen ja. eigenlijk verwacht. Ja, een goede maar, renner. Geen, uh, ab, hey, de, geen, absolute geen absolute toppen. Maar hij moet weer leren koersen, denk ik. En niet volgen. Ja, um, Hij gaat zich richten op, op de Tour natuurlijk. Maar hij moet wel herstellen hiervan. Dit is ook mentaal toch ook weer een tik. Hè, dat het weer misgaat aan alle kanten. Ja, dat is, is best moeilijk inderdaad. Kijk, uh, aan de andere kant, wat je net zegt... Ja, de Tour is nog ver weg, maar de Tour is ook weer heel dichtbij. En uh, renners tegenwoordig hebben toch een bepaalde voorbereiding nodig... om in de, in de Tour goed te zijn. Uh, nou ja, hij maakt graag gebruik van, van hoogtestages. Ja, hij is net terug, moet je daarna weer gelijk op hoogtestage. Ik denk dat Steven goed moet bekijken uh, wat, wat hij moet doen. Maar uh, ja, hij zal zich toch weer uh, zeker kunnen opladen voor de Tour. Want hij heeft natuurlijk nu ja. niet, niet de, de bevrediging gehad uit deze ronde. Kelderman is de beste Nederlander. Ja, nou ja, goed. Of gast uh, hij je? Uh, nou ja, goed. Hij heeft natuurlijk in het verleden laten zien wat hij kan. Maar ja, wat ik mooi vind, is een afvallende, een afvallende renner. Hij heeft natuurlijk met wening uh, op die besneeuwde toppen. Ja, heeft, hij, heeft hij mij. Uh toch dingen laten zien. Denk van, Dat vind ik echt mooi als je 22 jaar bent. En, uh, en de favoriete, favoriete groep bestaat nog uit 20 man. En je demereert gewoon. Dan denk ik, van, dan doe je het goed. En dan kan hij natuurlijk nog sterker worden. Hij heeft een goede tijdrit. Nou ja, hij heeft een goede mentaliteit. Dus Ik hoop dat hij, dat hij wel doorbreekt. Want er zijn natuurlijk vele voor hem geweest die het allemaal ja, dan net niet halen. Dus ik, ja. ik hoop dat hij echt doorbreekt. Uh, uh, was succes vandaag voor de blanke ploeg. Uh, in de persoon van Luis Leon Sanchez. Hij liet vandaag zien dat hij uh, er weer is. En hij won de grote Ardennen in de ronde van België. Dat is natuurlijk heel erg lekker voor hem. Maar Blanco zit wel met hem in zijn maag, denk ik. Ja, maar ja, ik denk dat ze dat een beetje zelf veroorzaakt hebben. Kijk, hij is in opspraak geweest. Volgens mij hebben ze het over het jaar 2006. Nou, we leven al heel wat jaren later. Ja. Uh, hij zou contact hebben gehad met een omstreden, omstreden arts. Uh, zonder bewijs. Ja, ik denk, ik denk omdat je mensen zonder bewijs al aan de kant te gaan zetten... vind ik ook niet goed. Dus uh, ik denk dat hij op zijn manier zijn recht wel heeft gehaald. En gewoon heeft laten zien dat hij in het peloton hoort. En, uh, en dat ze eigenlijk als, als ploeg ook niet om hem heen kunnen. Ja. En zolang er echt niks tegen hem is, nou ja, laat hem fietsen zoete vraag, zoete vraag, absoluut. Uh, uh, tot slot heel kort: blanco. Uh, wellicht een Amerikaanse sponsor, Belkin. Uh, dat komt deze week rond. Weet jij daar meer van? Dat weet ik niet meer van, maar het zou wel geweldig zijn natuurlijk... als, uh, alles, als alles voor de wielersport behouden kan blijven. Dat zou natuurlijk ja. wel goed zijn. Zou zonde zijn als zo'n project. Hebben, Wordt een internationale ploeg dan, hè? Niet echt meer uh, Nee, nu Nederlands. is het natuurlijk heel Nederlands gericht. Dus. Maar ik denk ook wel dat het nodig is. Willen die Nederlandse jongeren op een hoger plan komen... ja, dan zullen er ook sterke buitenlanders bij moeten komen. En dan, dan kunnen ze het hele spel ja. natuurlijk een beetje op een hoger niveau uh, tillen. Oké, okay, Bart. Dankjewel, Bart Voskamp. Over uh, de Giro die achter ons ligt. We gaan snel door... Met de Nieuw-Nederlands succes, want in de Russische stad Tjumen heeft de judoka Kim Polling weer van zich doen spreken. Bij de World Masters was de Europese kampioen oppermachtig en versloeg ze in de finale de Canadese Kelita Zupansic. En dus nu aan de telefoon Kim. Goedenavond, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goedenavond. <laughs> weer een, een, een fantastische dag heb je achter de rug, hè? Ja, nee, maar dit is eigenlijk wel de mooiste van... Nou, dit is mijn vijfde keer dat ik win. Maar dit is eigenlijk wel de mooiste. Ik bedoel, ik heb weer van de kost gewonnen. En ja, uh, ik had natuurlijk van de kost gewonnen. Olympisch kampioen. Maar ja, goed, dan zou je nog kunnen denken... Van, nou ja, een ongelukje of zo, weet ik. veel dat het gewoon... Uh... Nou ja, en vandaag win ik gewoon weer. Dat is gewoon ja. bevestiging dat het, gewoon, dat het niet, niet per ongeluk ging in februari. Dus ik ben gewoon echt super blij hiermee. En ja, de Masters is een toernooi voor alleen de top 16 van de wereld. Dus gewoon de echte wereldtop is hier gewoon aanwezig. En ja, ik heb gewoon gewonnen. Ja, ongelooflijk. <laughs> dus, want die de Kos, ja. uh, we weten het allemaal nog, was natuurlijk de angstgekner van uh, Edith Bos uh, Al die jaren Nederlands beste in, uh, in jouw klasse. En, ja. en hoe komt het dat jij haar dan wel aan kan pakken? Want uh, Bos heeft nooit van de gewonnen. Nee, sowieso nou, zijn de regels van dit jaar. En op het moment dat je gewoon uh, minder aanvallend judo houdt, dan krijg je strafjes. En je krijgt veel sneller een strafje dan vorig jaar het geval was. Dus ik ben heel aanvallend. En de koers haar kracht, is vooral eigenlijk een beetje de tegenstander de slaafzus. En dan in één keer doet ze een worp. Maar ja, goed, dat kan ze nou niet echt meer doen. Nou ja, ze doet het alsnog wel bij sommigen. Alleen, uh, ze krijgen heel snel straf omdat ze eigenlijk gewoon niks doet. En ja, dan, dan moet je ook gewoon tactisch uitspelen. Wat ik vandaag ook heel goed deed, van ja, dat, dat je, dat je die straf houdt. En dat ging vandaag ook goed. Ja, en daarna dus, die supans ja. iets over de knie gelegd. Ja. Uh, ja. Uh, je zei al, uh, het is een fantastisch, dit vind ik de mooiste overwinning. Uh, want je hecht dus kennelijk wel veel waarde aan toernooi, Want het bestaat nog niet zo lang, hè? Nee, op zich niet zozeer dat het een magisch is. Ik bedoel, als dit de World Cup was geweest, was ik net blij geweest. Okay. Maar gewoon meer het feit dat ik gewoon opnieuw van de kost heb gewonnen. En dat ik ook weer opnieuw van die Canadees... Dan die, staat, die stond, ja, nu sta ik eerst de wereldranglijst. Maar zij stond eerst de wereldranglijst. En dat ik gewoon dit nooit weer laat zien. Dat ik gewoon weer van ze kan winnen. Dus dat is het gewoon meer. Dus op zich... Ja, en het is natuurlijk, ja, het gaat dus niet zozeer om dat het de Masters was. Maar gewoon vooral de bevestiging die ik gewoon kreeg. Dat het gewoon niet allemaal ja. Uh, ja, gewoon eenmalig was. Dat ik gewoon een dag vlieg ben of dergelijks. Het is dus gewoon vandaag bevestigd weer dat ik gewoon de Wereldtop kan winnen. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Ja, maar wat is er met je aan de hand? Vragen we ons hier af. Want je wint de een en de ander. Je hebt alles gewonnen tot nu toe in 2013. Uh, ja. Hoe Heb je daar verklaring voor dat het zo goed gaat? Ja, ik zit ontzettend lekker in mijn vel ik ben uh, ja ik heb gewoon echt weer heel veel plezier in judo en dat ben ik een tijdje kwijtgeraakt. kwijt geweest ja. dus dat is er en ja um ja, zoals tegenstander zo Kost, Ik bedoel de nieuwe regels helpen dan natuurlijk wel, omdat zo iemand gewoon veel sneller straffen krijgt, waardoor ik gewoon voorsta. En ja, ik maak gewoon stappen, ook qua gewoon tactisch judo, hè, want dat, dat was nooit echt een van mijn sterkste punten. Ja, en vandaag tegen de Kost heb ik ook weer laten zien dat ik dat ook kan. Dus ja, ik maak gewoon grote stappen en ik ik heb er gewoon weer echt heel veel plezier in. En dat. Uh, en waarom was je dat, dat kwijt? Uh, nou, ik ben natuurlijk overgestapt weer ook naar een uh, andere judoclub. En heb ik gewoon uh, nou, met een andere coach. En dat bevalt gewoon echt heel erg goed. En uh, ja, dus is daardoor ook uh, wel mede. Ja, en nu win je dus het vijfde toernooi op een rij. Hoe, ja. Je neemt aan dat je dat ook wel merkt. Hè? Gaan tegenstanders anders naar je kijken je anders benaderen? Ja, maar dat merkte ik op het EK al. Toen stond ik al tegen sommige doca's van ja, dat je gewoon merkt dat ze wat banger zijn. En uh, ja, dus dat dat merkte ik op het EKO. En uh... Ja, dat zal alleen nog maar meer worden, ja. denk ik. Ik bedoel, uh, ja, het WK is eind augustus. En heel misschien dat ik daartussen ook nog een toernoeg ga doen... maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar ja, goed, ik ben nou natuurlijk een van de favorieten voor de wereldtitel. Dus dat is dan een heel groot verschil met vorig jaar. Want toen stond ik gewoon achter Edith natuurlijk. En het is in 2011 ik senior geworden. En het was altijd van, ja, pas als Edith klaar is... dus na de Spelen van Londen, dan pas ben ik echt aan het buurt. Dus het is gewoon een heel groot verschil met vorig jaar en... Um, ja, dus dat is wel anders Maar ja. ja, het bevalt me best wel goed dit. Ja, en je, en, je, en je laat ook zien dus dat je kennelijk goed met de druk omgaat. Ook zo meteen tijdens ja. het WK. Ja, klopt. Ja, dus ik ben heel benieuwd op het WK, hoe het zal gaan. Ben maar uh, ja, <laughs> dat zal wel. Oké, okay, ja. ik wens je heel veel succes. Geniet van deze overwinning. En heel eventjes slapen en dan een vliegtuig in. Hè. Ja, inderdaad. Hey, Dank je wel. Oké. Okay. Bye-bye. Doeg. Kim Polling uh, was dat uh, door met Nadine Broersen. Die is in uh, Gutsis als tweede geëindigd op de zevenkamp. Het evenement in het Oostenrijkse dorp kent altijd een uh, sterk deelnemersveld en wordt ook wel het officieuze wereldkampioenschap genoemd. Daphne Schippers maakte het dan succes compleet door derde te worden. Nadine Broersen nu in de telefoon. Goedenavond. Hallo. Ja, ik mag jou ook al feliciteren. Veel Nederlandse vrouwen doen het goed vandaag uh, in, in, in, mm -hmm. de, in de sport. Uh, wat doet een meerkampster die tweede wordt in Gutsis... Ja, uh, ja, ik ben echt super blij met uh, heel dit weekend. En uh, ja, de, de en... weersomstandigheden waren niet echt super. Maar uh, ja. Klein Zo feestje? Die, uh... Sorry, ik kan je niet heel goed verstaan. Heb je een klein feestje? Ja, wel een beetje, ja. Ja, zeker. Ja. Um, je, bent, ja want je vindt het ook wel iets om te vieren. Je, je mist dan net de eerste plaats. Maar die tweede plek, daar ben je uh, meer dan tevreden ja. mee? Ja. Ja, daar ben ik super tevreden mee. Ik bedoel, uh, ik uh, heb dat nooit... Uh, nou, durven dromen wil ik niet zeggen, maar... Uh, ja, nee, ik had dit helemaal niet verwacht. En uh, ik had wel uh, gehoopt op een, uh, op een goede prestatie. Maar om hier dan tweede te worden, nee, ik had het niet gedacht. Nee, maar, maar waarom niet dan? Ja, uh, sowieso goed deelnemersveld. En uh, ja, dan heb je ook nog eens uh, de slechte weersomstandigheden... Ja, en blijkbaar uh, kon ik daar dan wel goed mee omgaan. Ja, merkte hij dat bij je concurrenten, dus dat hij daar erg uh, last van had? Ja, dat denk ik wel. En uh, ja, ik moet ook wel zeggen dat ik gewoon goed in vorm ben, hoor. Dus uh, ik had wel iets verwacht. Ja, dat blijkt. Alleen, uh, ja, ja, door het weer weet je dan dat het niet allemaal goed kan gaan. Maar uh, ja, ik heb toch een PR gescoord. Ja, en hecht je daar nou meer waarde aan aan je PR dan aan je tweede plaats, of niet? Ja, want ik, ja, ik kijk altijd wel naar mijn af. En uh, ja, een PR doet me wel heel erg veel. En als er dan ook nog eens bij komt dat ik het dan zo goed doe in heel zo'n uh, deelnemersveld. Ja, dat is eigenlijk alleen maar een uh, kerst op de taart, zeg maar. Ja, e e sterk deelnemersveld was het. De Olympisch kampioen uh, Jessica Ennis ontbrak. Maar was de RIS er ja, wel, klopt. zeg maar? Um, ja, ik denk dat er misschien nog twee niet waren, denk ik. Twee of drie. Maar uh, ja, de rest was er gewoon. En uh, ja, ja, dus ik, ik, ben, ik ben er super blij mee. Ja. Zijn er dan ook nog, zelfs na zo'n mooie prestatie... nog punten van kritiek op jezelf? En je denkt, oh, daar, of <laughs> daar kan ik nog beter? Ja, eigenlijk genoeg. Maar, oh ja, noem eens wat. Uh, ja, ja, ja, ik ben heel kritisch. Heel ja, goed. Uh, ja, ik hoopte wel op elk onderdeel iets beter te doen. En uh, ja, vooral met de gedachte omdat ik gewoon heel erg in vorm ben... Maar ja, het was gewoon zo ontzettend koud en veel regen. Maar uh, ja, toch hoop je gewoon op meer. Ja, maar, maar, maar noem eens en, wat. Wat, wat? Wat denk je dan? Wat, wat kan er dan nog beter? Want met name de speer is, ja. jou, is jouw beste onderdeel, hè? Ja, klopt. Um, ja, om heel eerlijk te zijn, vond ik zelf dat ik uh, op, uh, op elk onderdeel eigenlijk wel. Uh, <laughs> ja, eigenlijk wel beter had gekund. Zo. Maar uh, ja. Want ik heb ook, ik heb geen PR's gescoord op mijn individuele nummers, zeg maar. Dus uh, ja, uiteindelijk wel op de meerkant. Maar ja, ja, ik denk dat er nog veel meer in zit. Nou, we zijn benieuwd bijvoorbeeld uh, ja. naar het, uh, na, na het WK in Moskou. hè? Want wat ja, ga je ja. nu doen om daar weer deze vorm te tonen? Ja, uh, ik denk gewoon nou, eigenlijk doorgaan hoe, hoe ik het nu doe, zeg maar. En. Uh, ja, ik, ik denk gewoon puntjes op de i zetten en uh, heel blijven, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. En, uh, ja. Ja, want hoe ja, werkt dat voor een meerkampster? Want dat is in augustus, dat is voor ons idee nog best ver weg. Maar... Ja, dat is, voor mij is het ook nog best ver weg, hoor. Maar ik heb natuurlijk wel wat uh, kleinere wedstrijden gewoon tussendoor. En dan uh, heb ik gewoon uh, individuele nummers, zeg maar. Ja, je gaat niet bij volle bak uh, zo'n uh, zo zo meerkamp nee. doen, hè? Nee, nee, dat zeker niet, nee. Nou oké, okay. we gaan je in de gaten houden natuurlijk. We kijken uit, eh, net ja. als jij denk ik, naar het WK in Moskou. Ja, zeker. Uh -huh. Alvast bedankt en eh, ik ja, zou dankjewel. zeggen een goede thuisheids zometeen. Nadine Broers. Ja, dankjewel. Dankjewel, Doei. bye bye. Ja, de zevenkamp eh, werd trouwens gewonnen door de Canadezen. Brian, eh, Brian Thiessen heet ze. En bij de mannen was het gehaald voor Damien Warren, ook uit Canada. Pella Rietveld, de Nederlander, beëindigde de tienkamp als elfde... De jonge debutant Pieter Brown werd dertiende. En de Elko Nicolaas, die ontbrak natuurlijk nog in het lijstje. Hij besloot na het speerweper de strijd te staken. En ging niet van start op de afsluitende 1500 meter. De Europees kampioen, Indoor Atlas van Kramp. En stond op dat moment achtste. Het weekend zit erop. De laatste voetbaldag in de Nederlandse Eerdivisie en de Champions League finale. Dat waren de belangrijkste ingrediënten van dit mooie sportweekend. En toen. Van nu over de rechterkant. Dit moet een doelpunt zijn. Ja, het is er eentje. De goal is er van B. Uh, de... Laten. Komt van de hoort naar Thomas Bruel. En die scoort. Een heel idiote moment. Maar we hadden hem nog niet gezien met maar uw plan zat er dus nog bij. Eagles gaat over vier minuten, want zo lang duurt de extra tijd terugkeren in de Eredivisie en dat is een mooie aanwinst daarvoor. Nou ja, het is moeilijk te zien hoor die bosjes door de sneeuw voor Vincenzo Nibali, maar hij is in elk geval in het zicht van de vaste camera's. Hij heeft deze Giro beheerd. Ja, het is voor mij Oranje-zwart wint. In het duel via Rob Rekkers. en Flederis gaat nu de bal schieten. Belangrijk moment! En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het doelpunt voor Rode JC. Het is Marcjo Flederis die het weer doet. Arjen Robben, voetbal god. Ayen Robben, voetbal god. Je wil van die, um, ja, van die, om het maar heel lelijk zeggen van die loser-stempel af. Elke keer met de tweede prijs. En dat is wel gelukt. Hij is de man van het weekend natuurlijk. Arjen Robben. Komen ik wel bij uh, Benfica in Portugal. Uh, Benfica verspeelt in de laatste wedstrijd van het seizoen. Alle prijzen Na de verloren landstitel tegen Porto werd de finale van de Europa League. Natuurlijk uh, verloren van Chelsea in uh, de slotseconde. Uh, en vanavond mist het ook nog de nationale beker. Victoria Guimarães was met 2-1 te sterk. En Lazio Roma heeft de koppen Italië gewonnen ten koste van stadgenoot A.S. Roma. Het werd 1-0 door een doelpunt van Lulic. 20 minuten voor tijd. Lazio Europa League in. Zo meteen John Jans van Galen met het oog op morgen. Maar het heeft nog een hele fijne avond. Dag. Oh. Het land zak steeds dieper in het Ores moeras. Het was beautiful, so much. Maar tussen de bommen gaat ook het normale leven door. Met de war we nog steeds